Met het NOS Het kan nog wel even duren voor het kabinet besluit neemt over intensivering van de strijd tegen IS. Minister Koenders zei dat voor aanvang van de ministerraad. Volgens hem moet worden bekeken of intensivering van de Nederlandse deelname aan de internationale coalitie wel effectief is. Minister Hennis sprak van een nieuw weegmoment en zei dat het kabinet zich de komende dagen of weken over het Amerikaanse verzoek zal buigen. Nederlandse gevechtsvliegtuigen bombarderen al in Irak. De Amerikanen willen dat ze ook boven Syrië actief worden. De harde aanpak van drugscriminelen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland heeft tot veel arrestaties geleid. Volgens het OM zijn sinds oktober vorig jaar al meer dan 300 mensen opgepakt. Ook zijn er veel wapens in beslag genomen. Volgens het OM zijn belangrijke drugsnetwerken verstoord en wordt er veel minder drugsafval in de natuur gedumpt. Vooral de hennepteelt wordt harder aangepakt. Zo heeft de politie een aantal elektriciens opgepakt die de technische installaties voor hennepkwekerijen bouwden.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 Dit was CFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Beverwijk en Battenverdorp 8 kilometer file door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker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 Voor de mijne Drie Voor de horizon Waaraan we verdwijnen Jij wist wel wie ik was Wijd en leeg en een hart dat scheuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de val. Mijnen, drie voor de horizon, waaraan we. Voor. Met vandaag... Vandaag Olga Poots, de gast. De ad interim voorzitter van ZSC. De eerste uur hebben we al achter de rug. Dat was een uh, interessant uur, Olga. Absoluut. He? En we gaan nu het tweede uur in. En daarin gaan we natuurlijk praten over ZHC, Want er moet van alles mee gebeuren. Laat het maar herhalen voor de mensen die net inschakelen. Ja. Ik zal het, uh, ik zal het nog eventjes herhalen. Uh, ZSC is uh, ontstaan in 2004 als fusie tussen zandvoort handbal en uh, TZB-voetbal. En dat zijn ook waren ook twee gezellige verenigingen. Dus dat betekent dat ZTC de sportcombinatie... ook gezelligheid uh, voorop uh, plaatst. En uh, de mogelijkheid biedt dat iedereen ook kan sporten. Dus niet alleen de, de kanjers, maar ook iedereen die wil sporten... die moet kunnen sporten. Goed idee. We draaien ook jouw muziek vandaag. Ja. En ik heb voor je Cornelis-Vreeswijk...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 Ach, laat hem rustig varen En zoek een ander uit In de morgen Blijft desondanks Veronica De ochtend dan nog grauw En als je nog blijft denken Waar zit die jongen nou ik er dan niet langer en zoek hem haastig op in de morgen. Veronica, Veronica, vergeef hem alles maar. Val zuchtend in zijn armen, maak los je lange haar. Slaap naast hem op zijn kussen, totdat je wakker wordt in de morgen. Veronica, en dat was een van de nummers gekozen door de gast van vandaag in de sport Olga Poots... Ad interim, voorzitter van ZSC. Ad interim, want, Ad interim, ja. Want? Uh, nou, de uh, laatste voorzitter die, uh, die stopte... in verband met zijn werkzaamheden. En uh, nou, er is niemand opgestaan. En uh, ja, toen heb ik gezegd van... Uh, ja nou ja, goed, uh, er moet iemand voorzitter zijn. Dus dan uh, ben ik dat maar, tijdelijk maar. Olga, je was in het verleden uh, in de sportraad in Zandvoort... en je bent er weer in terug. Ja, klopt. Leg mij eens uit wat die, wat die sportraad doet... Uh, die sportraad die geeft uh, gevraagd en ongevraagd uh, advies aan, uh, aan BMW. En, uh, nou ja, en dus verenigingen kunnen dus ook uh, de uh, vergaderingen bezoeken. Of als ze vragen hebben of als, ja, als wij ze moeten adviseren of helpen. Dan kunnen ze bij de sportraad terecht. En daar wordt helaas nog te weinig gebruik van gemaakt. Ja, en wat, heeft het met, wat is de correlatie met sportservice? Uh, sportservice die, uh, die, uh, ja, die schuift ook aan bij de... Bij de vergaderingen. Ja, ja. Maar wat doen die? Uh, ja, die, die organiseren ook van alles uh, om, om mensen te laten sporten. Ja. Ik, de enige manier om ze te bereiken is naar dat centrum toe te gaan. Daar zijn ze nooit. Dan uh, stuur je een mailtje, hè? dat is verzoek, stuur een mailtje, maar je krijgt nooit antwoord. Dat is toch een beetje raar. Ja, dat is. Uh... Daar is misschien een taak voor de Sportraad weggelegd om dat een beetje leven in te gaan blazen. Nou, ik, uh, ik zal het meenemen naar de ja, volgende want, vergadering. We hadden het er straks in de eerste uur ook over. Het is een, in Zandvoort het is natuurlijk een sportdorp. Ja. Maar het, het ligt op een heel ander niveau dan bijvoorbeeld Katwijk. Ja. En er kan veel aan gedaan worden. Want het is wel een hele hechte gemeenschap hier. Ja, absoluut. Ja. Dat heb je ook weer gemerkt nu met die mensen die uh, hier een week bijna uh, in de sporthal geweest zijn. Ja. Je hebt het gemerkt met het kampioenschap, Dat is straks genoemd. Er zijn heel bijzondere dingen. Ja. Een van de ideeën, en daar moet je als sportraadlid uh, natuurlijk ook achter staan... is het terugbrengen van de F1 naar uh, Zandvoort, naar het circuit. Wat vind je daarvan? Uh, dat zou voor Zandvoort een hele goede zaak zijn. Ik heb zelf persoonlijk niks met, met de autosport... maar het is voor Zandvoort, nou zou dat gewoon heel goed zijn. En wat denk je? Kan het? Waarom zou dat niet kunnen? Ja. <laughs> wat gaan jullie eraan doen? Uh, want je adviseert de raad, je ja. adviseert BMW. En die ja. zullen het toch moeten doen? Ja. Zijn ze mee bezig? Ja, nou ja, de, de sportraad. Uh, we hebben daar nog geen verzoek uh, over ontvangen om daarmee uh, daar bezig te zijn. Dus, dat vind ik gek, want als je mensen als Jan Lammers erover hoort, je hoort ja, iedereen maar, is zo enthousiast. Ik ben bang dat het bestaan van een sportraad niet echt bekend bij iedereen is. Nee, maar dit is je kans. Ja. Dus, als mensen de sportraad willen benaderen... wat moeten ze doen? Als ze plaats willen nemen in het bestuur, wat moeten ze doen? Nou, de, Kom op, Zandvoort. Het is de, de eerste woensdag, woensdag van de maand... is er een vergadering en die is openbaar. Dus als je vragen hebt of, of, of opmerkingen... Je kan, je kan aanschuiven. Eerste woensdag van de maand, de ja, sportraadvergadering. En waar is die? In de sporthal. In de sporthal. En daar kun je gewoon naartoe? Daar kun je gewoon naartoe. Het begint om half acht. Hoeveel mensen zijn er in de raad op het moment? Uh, zes man. Ja, en wat zijn jullie mogelijkheden? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, ja, we hebben uh, nou ja, we, we geen, geen beslissingsbevoegdheid natuurlijk. We, we zijn een adviesorgaan. Dus dat, uh, ja, dat is aan de, aan de wethouder om dat uh, mee te nemen. Maar de huidige wethouder, uh, Gert-Jan Bluis, uh, daar is heel goed mee te praten. En die geeft ook wel wat, uh, wat weg voor de sport? Ja, die uh, probeert uh, zijn creativiteit om wat, uh, ook om wat, wat mogelijkheden met name financieel te vinden om, uh, om wat te bewerkstelligen. Watertoren Sport, en u hoort het alweer, er wordt wederom gebeld. Daarom maar naar Peter Koelewijn. Terug naar die oude Veronica-tijd. Hier is Robbie. We onze ons samen doorheen. Dat pikten wij ook even mee. En we hadden ook nog een business. Het ging te gek en we deden samen. Maar op een dag was dat ook weer over. Ik weet nog steeds niet hoe dat kwam. Ik heb een positie gehad, maar we wachten nooit dat jij het jouw er ook krijgen zal. Ik kwam al later achter iets te goed, maar wie kan er in de verte denken dat je oude ouwe zou. We hebben samen veel gewonnen en nou zijn we samen alles kwijt. Oh, oh, oh. Peter Koelewijn over Oud en dat is meer dan 40 jaar geleden. Ja, wat een tijd was dat zeg, maar ja zijn toch mooie herinneringen. Er is net een boek uit over Veronica in die tijd. En uh, als je erin geïnteresseerd bent, moet je het lezen. Ik ben er eigenlijk begonnen. Toen had ik iedere maandagavond in 3600 seconden op één... Frans Derks, die dan helemaal vanuit Breda naar Hilversum kwam rijden. En dat waren onvergetelijke momenten. Ken je die nog als scheidsrechter? Jazeker was er één, hè? Ja, dat was een, ook een ijdel mannetje, maar ook een goede scheidsrechter. Ja. Ik zat bij Ajax op de Reynolds-tribune en hij vloot een wedstrijd... en hij nam een verkeerde beslissing. Hé, hey, vader Paul, ben je aan? Ja. weet je wel? Ja. Dat soort dingen ja, kreeg hij ja, naar zijn ja, hoofd. Ja. Maar jij hebt ook veel naar je hoofd gekregen, hè? Ja, ja als vrouw zijnde moest je in die tijd uh, je echt bewijzen. En uh, ja, ga strijken, ga wassen, aardappelen schillen... nou ja, borduren, ik weet niet, alle varianten heb ik gehad. Ja, nou, en nu ben je niet alleen sportraadlid... Maar je bent ook, en dat is wel, wel grappig, grappig... het eerste vrouwelijke bestuurslid van de vereniging Gedecoreerde. Ja. Wat is dat nou weer? Nou, dat is een uh, vereniging, uh, ook van de KNVB. En uh, als mensen dan... Uh, Geridderd zijn of een oorkonde hebben ontvangen, erelid zijn geworden van een vereniging, of scheidsrechters die heel lang gefloten hebben. Ik heb dan een bondsonderscheiding gekregen. En dan word je automatisch lid van de vereniging van Gedecoreerden. Daar ben ik ook al een aantal jaar lid van. En dit jaar hebben ze me dus in het bestuur gevraagd. En ja, dat was natuurlijk ook een mannenbolwerk. Dus dat was Ik ben het eerste vrouwelijke bestuurslid en dat, daar ben ik best wel trots op. En wie decoreert wie? Uh, dat wordt door de vereniging, uh, wordt dat, uh, wordt dat uh, ja, aangedragen. Ik ben 50 jaar voetbaltrainer dit jaar. Nou, dan moet uh, je vereniging. Moet, ja, uh, die, moet ja, voort... ben, die weten dat niet eens, joh. Ja. Hey, een paar sportberichten waar ik een bericht waar ik jouw uh, reactie op wil hebben. Gewichtsverlies veranderde Froome in een Toerwinnaar: Gewichtsverlies? Ja, hij is dus ontzettend afgevallen. Hè. Hij is echt een mager mannetje. Ja. Wat vind je daarvan? Want je zou toch eigenlijk verwachten dat je in zo'n toer spieren nodig hebt? Ja, ik, uh, inderdaad, spiermassa ge geeft gewicht. Maar ja, dan, misschien was die wel heel erg zwaar. Uh... Vandaag uh, de beslissing over Twente, daar hebben we het al ja. over gehad. Maar ja. ook de schorsing van AZ-verdediger Lucassen is teruggebracht tot twee wedstrijden. Als je in beroep gaat, win je het vaak, hè? Uh, ja, ja. Maar ja, dat is, uh, het scheidsrechter kan ook niet alles uh, goed waarnemen. Hè? Dat is ook zo. Het zou en, eigenlijk uh, gewoon hulp moeten zijn. Ja, en zeker met, uh, met, uh, ja, met het betaalde voetbal uh, zijn de belangen te groot eigenlijk. En dan uh, zouden er inderdaad uh, meer hulpmiddelen moeten komen. De loopt heel erg achter bij het hockey. Hè? Ja. Maar jij hebt twee, alle twee de verenigingen in je club. Dus je moet het eigenlijk kunnen bij sloffen. Ho wij hebben geen hockey, hoor. Oh, ik dacht dat je ook hockey had. Maar nee, Moet nee, nagaan, nee, nee, je nee, je nee. We nee, hebben hockey? geen hockey, nee. Oké. Okay. Platini. De ethische commissie, die hoort Platini tussen 16 en 18 december. Geweldig. Denk je <laughs> dat daar nog iets uitkomt? Dat hij nog een kans krijgt? Ik denk het niet, hoor. Nee. Dan gaan we naar het zwemmen. Want dat is op het ogenblik in Tanja in Israël. En daar doen de estefette vrouwen het toch weer aardig. Die gaan als derde naar de finale op de korte baan. Wat vind je ervan? Nou, dat vind ik heel goed van de dames... En de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond... die gaat met verlof naar de beschuldigingen die naar hem toe zijn uitgewezen. Echt? Ja. De Amerikaanse justitie klaagt 16 officials aan in die fifa zaken Ja, dat is een aardige, aardige beerput die opengetrokken wordt. Denswil is matchwinner geworden bij de club Brugge. En Rekik heeft met Marseille gewonnen. Zijn Nederlandse voetballers overal ter wereld? Ja, ze vliegen te vroeg. Ze zijn te jong dat ze, ja, dat ze in het buitenland gaan voetballen. En dat is ook ja, zonde voor het Nederlandse voetbal. Daar is de nekslag voor het Nederlandse voetbal. Ja, zijn ja. Veel te jong weg. Ja, ze worden de... gek gemaakt door die zaakwaarnemers en dan gaan ze. Ze moeten eerst nog een paar jaar gewoon lekker rijpen in, in Nederland en dan gaat dan geld verdienen in het buitenland. Zij Olga Poots, ad interim voorzitter van de vereniging ZSC. Jij is vandaag de gast in de Watertorensport en we dragen haar, we draaien haar muziek. En de dijk vond jij uh, iets heel bijzonders, hè? Ja, en ik heb nooit. Een Nergens goed me voor het. Ik kijk niet uit mijn toppen, en mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet.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 Spankrijk, maar ik kan van je houden. Muziek in de watertorensport. Nederlandse muziek vandaag en dat is natuurlijk wel grappig. We gaan uh, nog even praten met uh, onze gast van vandaag. En dat is uh, Olga Poots, de ad interim voorzitter van ZSC. Uh, blessures voorkomen met motoriek en looptraining. Daar probeer ik eigenlijk uh, iets achter te vinden. En daarom heb ik nu aan de telefoon Jimmy Crawford. Jimmy, je bent gast in onze uitzending. Ik wil even met je praten over het voorkomen van blessures. Met motoriek ja, en looptraining. Want daar ben jij mee bezig, zag ik, in uh, dat mooie voetbalblad dat er is. Libero. Pardon? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik heb Jimmy... Ik heb Jimmy... Maar ik hoor hem niet. Hoe maar ik hoor dan? je niet goed, hoor. Oh, ah, ah, daar ben nu... je. Daar ben je, daar ben je. Spelenderwijs spelende werken aan de vijf motorische grondeigenschappen. Coördinatie, ja. lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. En daardoor de kans op blessures verminderen. Uh, ja. Jimmy, we hadden het er van de week over. Als kinderen moeten touwtjes springen, komen ze op hun hakken terecht. En daar ben jij mee bezig, hè? Ja, als, uh, als, uh, juist op een, uh, daar moeten ze vanaf. Ja. Op hun hakken terechtkomen dat is iets wat wij, uh, we willen natuurlijk die kinderen zoveel mogelijk op hun voorvoeten laten bewegen. En uh, ja, daar, hoort, daar hoort af en toe touwtjespringen ook bij. Want Dat, uh, dat uh, zie je gelijk. Zeker bij touwtjespringen merk je gewoon dat die, dat die kinderen gewoon uh, echt, uh, weet je wel, vaak nog op hun platte voeten uh, eindigen, weet je wel. Ja, precies. Dus de druk op hun knieën ligt gewoon heel erg hoog op hun enkels. Ja, en op uh, restant van hun, uh, weet je wel, uh, gevricht, uh, Rondom de benen, heupen, et cetera. Ja, je bent daar echt mee bezig hè? met AC Visio zie ik. Ja, uh, ja, die ja. motorieke looptraining, die is in de eerste plaats natuurlijk preventief, of niet? Ja, in eerste, eerste instantie preventief. Dus dat is ook het, uh, dat, is, uh, dat is uiteindelijk ook uh, ja, het, doel, het doel natuurlijk, hè, dat het echt preventief uh, werkt. En uh, ja, we zijn nu zeg maar al een jaar uh, bezig bij uh, RVA. Ja, we zien gewoon een hele grote vooruitgang ook. Uh, eigenlijk bij de onderbouw heel sterk. Zie je dat natuurlijk het, het, het, het allersterkst, natuurlijk, omdat, ze, omdat zij natuurlijk ook iets meer trainen dan uh, bijvoorbeeld de bovenbouwers, zeg maar. Ja, en voorkom je er echt ja. blessures mee? Nou, uiteindelijk, uiteindelijk voor een groot deel wel, want er zitten nog heel veel andere vormen bij. Waarbij uh, je uh, uh, achillespezen op moet trekken, dus je achillespezen zeg maar groter maakt. Waardoor je ja, eigenlijk elke, elke tik uh, zeg maar ook. Uh, ja, weet je wel, elke tik kan opvangen, zeg maar. Ja. En uh, ja, het, het werkt gewoon heel erg goed. Ja, dus raad jij, vooruitgang. Ja, raad jij uit deze overwegingen, als je die in je achterhoofd houdt. Raad jij jeugdtrainers aan om anders te beginnen met hun trainingen? Wat zou je bijvoorbeeld het beste vinden om, om, om die spieren los te krijgen? Nou, je moet. Ik, ik, ik, ik uh, vind ook altijd dat je, dat je. wat je heel sterk ziet. ...is uh, dat, je, dat je eigenlijk af moet van het, uh, van het uh, statisch uh, rekken... Wat, heel veel, ...wat er nog bij heel veel clubs uh, nog steeds plaatsvindt. En, uh, en dat, zie je zelfs bij, dat zie je nog zelfs bij senioren... ...die dat gewoon eigenlijk een automatisme vinden. Maar eigenlijk bij, bij senioren zie je ook heel veel blessures plaatsvinden nog steeds, omdat ze gewoon te omdat ze eigenlijk uh, nog steeds statisch rekken, ja. na hun warming-up. Ja. Uh, ze moeten hun warming-up ook iets uitbreiden. En dat is natuurlijk ook uh, met, met bijvoorbeeld een, een vorm als de rups dat je met je op, je op je arm steunt, weet je wel. Dat je op je arm steunt, dat je met je tenen naar voren kruipt, weet je. Dus net als een rups uh, met je heup naar boven komt. Ja, ja, ja, nou, dat soort vormen, om in ieder geval je achillespezen te verlengen. Het zijn allemaal van die kleine dingen om, om uh, om echt, lesuren, om echt preventief bezig te zijn. Ik vind het leuk dat je zei dat dat rekken en strekken... dat het helemaal geen zin heeft. De KNVB heeft het overgenomen, hè, van jou? Ja, het dynamisch rekken is echt... Uh, Ouderwets. Het, het, het is echt preventief. En je ziet ook gewoon dat de blessuregevallen... doordat heel veel clubs... Het, een groot aantal clubs het wel toepassen. Dat je, dat je toch merkt dat de blessuregolf uh, ja, gewoon vele malen minder is. Ja, daar gaat het om, hè? Ja, daar gaat het echt om. Komt en fijn. Uh, ik denk dat... Ja, zeg het maar. Ja, ik denk dat elke speler wel ook preventief bezig moet zijn om in ieder geval een blessure te voorkomen. Ik vond het fijn dat je even in de uitzending wilde vertellen hoe dat zit, want hoe minder blessures, hoe beter. We hebben als gast vandaag Olga Poots in de uitzending, zij is ad interim voorzitter van ZSC, ken je die club in Zandvoort? De? ZSC. De Zandvoortse sportcombinatie. Oké, oké. Maar in ieder geval... Ah, nee, nee. <laughs> ja, dan nou weet je dat die club er ook is. Ik wist het ook niet, vandaar dat ze nou te gast is... en ze kan uitleggen wat het allemaal is. En dat gaat ze nu weer doen. Dankjewel, ja. Jimmy Crawford. Hartstikke fijn Goed. dat je in de uitzending kwam. En de yes. eerstvolgende plaat hierna is van Rob de Nijs... Alles wat ademt. En die is voor jou. Ja. <laughs> Dankjewel. Daar, nee, jongen. Hoi. Hoi. Vrede Verder dan ooit. Zo dicht bij huis, rustende wapens nooit. Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Machtspel. Wat ademt. Rob de Nijs. Nice. Wat een heerlijk nummer. Wat is het eigenlijk leuk om een watertoren sport te draaien met alleen Nederlandse muziek? En dat komt omdat de gast van vandaag, Olga Poot, helemaal gek is van Nederlandse muziek. Ja, dit was een schitterend nummer. Hè? Ja, dit is al een, een oude nummer, maar de tekst is op het ogenblik weer zo actueel. Weet je dat uh, Ruud Jansen, onze technicus, dat hij uh, ook met hem gespeeld heeft? Ruud, hoe zit dat? Nou, echt met hem gespeeld. We, hebben, uh, ja, we zijn in, in, in dit vakkopje elkaar gewoon regelmatig tegen. En uh, we hadden ooit wel eens een feestje waar Rob dan ook optrad. En dan deed je, doe je wel eens een nummertje gezamenlijk en zo. Want dat, en dat is heel erg leuk. Ik presenteerde wat shows. Ik heb Lenny Coor gedaan. Ik heb Rob de Nijs gedaan. En wat me toen opviel. Als hij bijvoorbeeld om half negen op moest. Dan stond hij om zeven uur bij de kleedkamer zijn stem te oefenen. Ja. Ik heb nooit geweten dat, hij dat, dat je dat moet doen een uur lang. Nou, het moet er niet. Er zijn heel veel mensen die het niet doen. Ik doe het nooit. Maar dat, dat is, dat is uh, uh, toch wel uh, het behoud van je, uh, van je stem. Ja. Om, om gewoon te zorgen dat je stem in de, in de goede conditie is. En dat is ook heel veel de reden waarom... Uh, dat hebben we de laatste tijd natuurlijk wel meer gehoord met mensen als Jan Smit en, en, en nog andere mensen. Uh, ook Marco Mosato zelfs. Uh, gewoon polyp op hun stembanden ja. hebben. Omdat ze dus gewoon die stem uh, niet op de juiste manier uh, ja. gebruiken. En dan gaan ze te laat dan gaan ze eigenlijk naar, naar een zangpedagoog toe. Mm -hmm. uh, om dan uh, dat, dat te proberen om dat, om dat in orde te krijgen. Maar de schade is dan natuurlijk al lang aangericht. de en, neus is een fenomeen in ieder geval. Hoe, ja. lang, hoe lang zingt hij nu al niet? Dan... Sinds 1961 dacht ja. ik zo'n beetje. Zijn eerste hitje was in de tijd iets van... Uh, uh, voor Sonja doe ik alles of zo, geloof ik. Dat, dat was het eerste. En zijn grote doorbraak kwam natuurlijk met Ritme van de Regen. Ja. En we weten nu waarom hij geen poliepen op zijn banden heeft. Nee, hij, uh, want hij, was, uh, hij heeft natuurlijk dat altijd wel goed gedaan. En, en hij heeft ook gewee, uh, geleerd. Hij heeft natuurlijk ook, Rob had toen de tijd al zangles van, uh, van uh, volgens mij, van Beb Ochterop. Uh -huh. Een van de, van de toen de tijd zeer uh, grote zangpedagoges in Nederland. En uh, die heeft heel veel uh, jonge artiesten... ook Willeke Alberti bijvoorbeeld en, en, en dat soort mensen... allemaal onder, onder uh, handen gehad. Ja, ja en uh, dat, dat, dat heeft dan toch resultaat. Want ja, je stem is uiteindelijk... het is ook spieren. En net als met sport moet je trainen... en moet je je spieren in stand houden en goed verzorgen. En dat, is, dat geldt voor de stem natuurlijk eigenlijk gewoon ook. En als je je stem dus overbelast... en niet de goede oefeningen doet... Uh, en ze niet onderhoudt... ja, dan krijg je dezelfde problemen. Olga Poots, <laughs> interim voorzitter ja. ZSC. dat is een mooi verhaal. Voor dat is Ruud, een he? heel goed verhaal, dit, ja. Maar jij mag nog even het verhaal van ZSC vertellen. Ja, ZSC is een uh, vereniging... een sportcombinatie... Uh, die als doel heeft dat... Uh, iedereen moet kunnen sporten. Dus ook, uh, al ben je geen uh, topsporter... sporten moet voor iedereen zijn. Voor jong en voor oud. En uh, het moet, is ook heel belangrijk... dat je er lol in hebt. Helaas hebben we nu uh, ja, wat minder leden. En uh, ja, het zou fijn zijn. En zeker in deze tijd dat het allemaal wat minder gaat. Uh, ja, is het misschien leuk dat je toch weer naar een vereniging gaat. Dat het verenigingsleven ook weer, uh, weer een opleving krijgt. En uh, Wij hebben een, een, een softbalafdeling. Wij hebben een, een voetbalafdeling. Handbal, tennis. Dus ja. I voor iedereen uh, kan je sporten, dus uh, ik zal even ja, bij wijze van uitzondering mijn telefoonnummer geven. Dat is uh, 023 57 49789. Maar Maar uh, ja, je kunt natuurlijk ook op de site kijken van ztc.nl. Jij bent voorzitter ad interim, je bent secretaris, je zit in de sportraad en dat allemaal omdat je... Je vader ook in het bestuur zat? Ja, mijn vader zat best wel goed mee in het bestuur. En is daarom Ach vader Lief van de zangeres zonder naam <laughs> voor je door jou gekozen? Nou, ik ben uh, helemaal fan van de zangeres zonder naam. Dus en ik uh, zing dit altijd hartelijk mee. Maar ik zal het nu maar even niet doen. Nou, mag hoor. Mag. Laat maar komen, Rut. Ach En nog steeds is fa kind van zich af dat valt met een smak op de grond dan ziet hij vol schrik op zijn straf het hoofdje is bloedend verwoond vol schaamte brengt hij Weg van ik ja, vertel nou ja. Al jarenlang uh, ben ik fan van de zangeres zonder naam. En ik, als ik alleen thuis ben, ik zing het uh, naar vol overgave. Zing ik het mee? <laughs> Oké, okay. je bent uh, sportraadlid. Je bent uh, de eerste vrouwelijke of het eerste vrouwelijke bestuurslid van de vereniging van gedecoreerde. Ja, klopt. Zijn er nog mensen uit uh, Zandvoort op de lijst? Uh... In de vereniging of op ja? het bestuur. Uh, ja, er zijn wel wat uh, zand voor, dus, uh, Uit mijn hoofd gezegd uh, uh, Ruig, Piet Ruigrok. Uh, Gert van Maasdam is ook een uh, collega scheidsrechter. Die wordt weer gebeld. Dit is Maarten Baks. Die gaan we even proberen ja. erin te krijgen. Ruud, als ik jou nou even het nummer geef. Als jij, pak jij hem even op? Dat kan ik ze? Oké. Okay. Nou, het is natuurlijk weer een hele gekke uitzending die we meemaken. Ik moet toch even kijken hoe ik dat moet doen hoor. Ben jij dat, Maarten? Nou, we gaan hem zo wel even op, <laughs> ja. op een ander moment bellen. Dat zijn de dingen in een live-uitzending, ja, ja, radio. Gebeuren. Dat ja. gebeurt allemaal. Uh, we hadden voor jou nog een hele leuke plaat, namelijk uh, Henny Vrienden. En dat heeft met sport te maken. Als je wint. Als je wint heb je vrienden, ja. geweldig nummer, dat, ja. He? We gaan naar luisteren.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 We Feest is nooit een feest als jij niet bent geweest Nooit meer alleen breken we hem af, helaas. Moet wel eens... Maar ja, je als, als je wint, heb je vrienden. Dat geldt ja. voor Olga Poots, de gast van vandaag. We die laten hem uh, gewoon zachtjes mee meelopen. Ja, in de Watertorensport. Sport. Want Olga, in al die functies die je hebt, heb je veel vrienden. Ja, maar ook, ook tegenstanders. Nee. En, en mensen die kritiek leveren. Ik heb een vriend aan de telefoon. Dat is Maarten Baks, de bekende schrijver. Maarten, als ik tegen jou... Goedemorgen trouwens. Als ik tegen jou zeg, Badahari, wat zeg jij dan? Hij is verkeerd bezig. Ja. Yeah. Wederom. Je hebt het boek net uit, hè? Het boek is vorig jaar gepubliceerd, uh, in uh, 2014. Ja. En gisteren was je ergens, ook op de radio geloof ik, over een ander boek? Ja, mijn nieuwste boek heet Seks, Drugs en Voetbal. Het gaat over de beroemdste bad boys in de wereld, in het voetbal. Ga ik er ook in dan? Wie, jij? <laughs> Het ik ga op de cover. <laughs> <laughs> op de cover zegt Ruud hier. <laughs> <laughs> Vertel eens over het boek. Ja, het gaat over uh, de beroemdste bad boys in de topvoetbal. En over types als uh, Paul Descone, Romario, Balotelli, Cristiano Ronaldo. Alle dat soort types die van alles hebben uitgevloten in hun carrière. En dat heb ik geordend. En uh, in 27 uh, leesbare, niet te lange hoofdstukken. Want ik weet dat voetballiefhebbers niet zo van lezen houden, de gemiddelde. Dus ik heb het allemaal heel erg leesbaar uh, geschreven. En uh, ja, veel van die gasten geïnterviewd, maar ook uh, veel uitgezocht en uh, mensen over de wereld gesproken over die gasten. Je hebt nog geen uh, advocaten achter je broek? Nee, ik, uh, ik was er zeer bang voor eerlijk gezegd, maar uh, nee, nog steeds staat er niemand op de stoep, dus het gaat goed. Nou, dus het, het moet de waarheid zijn die erin staat. Ja, dat denk ik dan wel, ja. Je, heb je misschien gelukt dat Romario geen Nederlands leest? <lacht> ja, precies. Ja, ik ben niet zo dom. <lacht> ik heb bijna alleen maar buitenlanders genomen. Met twee Nederlanders staan erin, dat zijn Kluivert en Davids. Ze zijn ook eigenlijk de twee uh, de, in het buitenland bekendste bad boys van Nederland. Ja, ja. Maar, is er, niet de zwembadscène van Johan Cruijff in die 74? Nee, dat is te min. <lacht> dat, ja, dat, is te min. dat is maar één dingetje <lacht> geweest, dat, uh, dat schiet niet op. Maarten, waar is je boek verkrijgbaar? Overal. Uh, vandaag bestellen bij bol.com en je hebt hem morgen in huis voor de Sint. Dat is leuk. Dus, uh, maar het kan ook via mijn site uh, www.sekstructs-en-voetbal.nl En dat is ook de titel van het boek? Ja, ja. Maar je had gisteren behalve dat interview over je boek nog andere heel belangrijke dingen. En die vind ik eigenlijk nog belangrijker. Namelijk de activiteiten voor de Fun Foundation. Ja, ik ben daar sinds begin dit jaar secretaris van. En... Uh... Wij uh, hebben als doel zoveel mogelijk know-how uit Nederland naar arme landen in West-Afrika te brengen. En we zijn begonnen een paar jaar geleden met Gambia en Senegal. En uh, behalve know-how van, van uh, trainers die daar uh, ja, moeten trainingen, trainingen moeten geven en daar de trainers moeten opleiden... ...brengen we ook kleding en uh, voetbalmateriaal en uh, eten. Dus uh, ja, het is een heel pakket... Je kreeg gisteren een paar prachtige ballen. Hoe was dat? Ja, wij uh, waren op de sportbeurs in Gorkum. En uh, ja, knalden we tegen ING op. En uh, een van die mensen van ING, die wilde een boek van me kopen. Ik zeg, uh, dat kan. En toen zei hij van, uh, hoeveel kost het? Ik zeg, 17,50. Oh, nou, laat maar. Ik zeg, oh, wacht eventjes. We gaan een mooie ruil maken. Ik wil een paar mooie ING-ballen van je. En jij krijgt een boek van me. Nou, de deal was snel beklonken. Leuk man. Hartstikke goed. Pre, naast mij zit Olga Poots. Zij is de ad interim voorzitter van de Zandvoortse vereniging ZSC. Nou weet ik dat jullie bij verenigingen bezig zijn om je Fun Foundation banners op te hangen. De microfoon is voor jou, uh, Olga. Met Olga. Ga je gang. Ja, goedemorgen. Ken je, ken je onze club, de Zandvoortse sportcombinatie? Waarschijnlijk niet, hè? Nee, helaas. Nee, nou, wij zijn een vereniging die het mogelijk wil maken dat iedereen kan sporten. Dus je hoeft geen topper te zijn, maar iedereen moet kunnen sporten. En ja, gezelligheid staat voorop. Dat is ons credo. Ja, mooi. Mooi credo. Ja. En jullie willen wel een binnen van ons ophangen of zo? Wat is het plan? Nou ja, ik word een beetje overvallen door meneer de radiomaker. Maar ik wil, wel, ik wil daar wel even verder met jou over, buiten de uitzending, over, van gedachten over wisselen. Ja, uh, Henny uh, kan mijn e-mailadres wel geven. Ja. En dan kunnen we met elkaar op dak komen voor de Fund Foundation. Ja, is goed. Ze zitten op Duintjesveld in Zandvoort, achter uh, de bij Zandvoort voetbal. Ze hebben de handbalkantine als hun clubhuis. Ze doen darten, ze doen tennis, ze doen uh, allerlei sporten. Ze willen ook het liefst softball weer van de grond trekken. Het is een hartstikke leuke club met meer dan 100 leden. Ja. En die, ban die banner die komt daar wel hoor. Dat is geen ja. probleem. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Mag ik ook wat vragen? Ja, tuurlijk. Hoe staat het met het zeilen ervoor op Zandvoort en uh, de Katamaran Club? Ik heb geen flauw idee. Het is een goed idee oh. om dat eens uh, in een uitzending van de Watertoren Sport te gaan brengen. Oh, oh, en hoe gaat het met die windmolens die daar voor Zandvoort voor de deur komen? Hou oh. op uit. Nou, dat, dat, dat weet Olga, want die zit ook in de sportraad en die heeft veel met BMW te maken. Dus uh, ja. hoe zit het ermee? Met, die, met, met de windmolens? Aha. Nou, ik ben bang dat ze er komen en uh, ja, er is enorm veel protest tegen aangetekend, maar ik ben bang dat we dat, uh, deze slag toch gaan verliezen. Triest. Uh, ja, priest. heel triest. Heel triest ja. voor wordt. Oké okay, Maarten, jij hebt jouw boek wel op een heel bijzondere tijd uitgebracht. Dat wist je natuurlijk, dat Sinterklaas morgen in het land was. Hennie, ik ben niet gek, hè? Dat weet je. <laughs> Heel hartelijk bedankt. Veel succes met de verkoop ervan. Van al okay. je boeken trouwens, want die zijn zeer de moeite waard. Dag Maarten Baks, dank je. Dank je Hennie. En we gaan nu draaien, ook voor jou Maarten, een van de beste Nederlandse artiesten. Herman van Veen, met mijn grote favoriet, Anne. Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij.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 Dit was wederom een watertorensport. Een bijzondere watertorensport. Want we hadden een pro als gast. Olga Poot, de ad interim voorzitter van ZSC. En dat ZSC, dat wil je van de grond trekken, dat is door deze uitzending absoluut gelukt. Je denkt aan het uitbreiden met, uh, met loopvoetbal. Je ja. denkt aan allerlei andere dingen. Je gaat een fun foundation uh, banner ophangen. Ja. Kortom, de club leeft weer. We gaan, het, uh, we gaan ons best doen. Oké, okay, heb jij nog wensen verder? Uh, ja, nieuwe leden. Nou, die komen hoor. Want ze moeten dan gewoon even kijken op de site van zsc.nl. Ja, klopt. Met alle activiteiten die ja. er zijn. darten, softballen, voetballen, tennissen. Dat kan allemaal ja. ZSC. Voor iedereen. Dit was de voorzitter. Op het Frans, Ant-Interim voorzitter. Daar ben je wel hoor. Ja. Eén van de eerste vrouwelijke scheidsrechters in Nederland. Olga Poots. Dat was een hartstikke leuk programma. Dank je wel. Ja, bedankt voor de uitnodiging.